Nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is het NOS journaal. De hele A1 is weer open na het verplaatsen vannacht van de nieuwe spoorbrug bij Meiderberg. Volgens Rechtswaterstaat is alles volgens plan verlopen. Ook de verwachte beschadigingen aan het wegdek vielen mee. De nieuwe brug is nodig om de A1 te kunnen verbreden. In augustus wordt de oude spoorbrug gesloopt en wordt de nieuwe brug in gebruik genomen. In Ede zijn in de wijk Veldhuizen vannacht weer auto's in brand gestoken. De wijk wordt geteisterd door vooral Marokkaanse jongeren... die brandstichten en vernielingen aanrichten. Ze zijn boos omdat een theehuis in de buurt is gesloten. In een deel van Veldhuizen geldt een samenscholingsverbod. Morgen is er een protestocht in de wijk... mede georganiseerd door de Marokkaanse moskee. De Marokkaanse consul-generaal gaat binnenkort in gesprek... met de Marokkaanse gemeenschap. Het CDA in Ede zegt dat de consul van harte welkom is... Gemeentebelangen is kritisch. Die partij vindt dat als de consul wil helpen... hij dat beter in stilte had kunnen doen. De wapenstilstand in de Syrische provincie Aleppo... is met 72 uur verlengd. Dat heeft Rusland bekendgemaakt. Het land was ook betrokken bij de totstandkoming van het zaak het vuren. In Aleppo was de afgelopen weken de strijd tussen het regeringsleger... en de rebellen weer flink opgeleid. Het geweld lijkt nu minder. Op veel andere plaatsen in Syrië wordt wel nog altijd gevochten... Donderdag kwamen nog tientallen mensen om het leven bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de provincie Idlib, niet ver van Aleppo. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die aanval zat. Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. Iets na middernacht Britse tijd waren alle stemmen geteld. De eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad kreeg bijna 57% van de stemmen. Khan is van de Labour-partij en neemt het stokje na acht jaar over van de populaire Boris Johnson. Het weer volop zon bij 25 tot lokaal 27 graden. Ook morgen veel zon bij 23 tot 25 graden. Maandag is het ook nog zomers, maar vanaf dinsdag minder warm en kans op een enkele bui. Dit was het ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A2 richting Amsterdam staat tussen Breukelen en het Hodendrecht 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstokken dicht. Op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam dan staat tussen de A15 en de Hellevoetsluis 4 kilometer. En op de N201 uit Hoorn richting Hilversum daar staat 2 kilometer file bij Hilversum. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The E-Zims, Nou, welkom in het uh, tweede uur van Goedeborg Zandvoort. Uh, inmiddels is aangeschoven aan tafel uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Uh, van... Welkom. Goedenom. Van de camping. Van de camping. Van de camping. Oh. Grootste camping van Zandvoort, ja. Ja. ja. En met, in het grootste bos van Zandvoort, dat weet bijna niemand. Dat is het Naalderveld. Een paar hectare bos. Fantastisch. Maar hij is alleen voor scouts. En voor echte woudlopers. <laughs> nou, daar gaan we het dan straks ook nog eens even over hebben. Um,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 hoe moet ik daar nou mee omgaan enzovoort. Dus dat laten we gewoon ze normaal behandelen... en er normaal naar kijken. En, ja, die, die overburen hadden eerst de buurt onderzocht... wie er allemaal was. Ja, daarom de dus mij dus daarom misschien onderzocht ja, precies. hoe het zat. Um, ja. Elf pe uh, personen. Dat is nu bekend, hè? Tenminste, semi-bekend. Heb je ook al een, een, een datum wanneer die mensen dan binnenkomen? Ja, nou, we, we, we werken er dus op... dat uh, eind volgende week uh, het, het gebouw klaar is. Hè? De, kunnen, erin kunnen. Dus ja, dan gaan we even kijken...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 Uh, zelfredzaamheid, dat is een Houdtje beetje. Woord. Ja, maar dat, zo is het wel. Maar dat wer het werkt dus niet. Want ja. eigenlijk geef je de verantwoordelijkheid terug aan mensen die in nood zijn. Die zegt: kijk, u sluit een lening af. Uh, werken Nederland schakelen we in. Daar betaalt de gemeente een vast bedrag aan. En feitelijk, zo ging het, hè. want wij zagen er helemaal niks van.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 dat ze snel leren. Maar, maar wat we, we eerst gaan doen is ophalen bij ze waar liggen hun, wat zijn hun mogelijkheden wat, wat kunnen ze, ze en wat, wat willen ze. En waar zit hun inspiratie? En daar stem je eigenlijk het programma op. Maar kunnen, kunnen zij uh, worden zij behoed voor dat soort fouten, de, bijvoorbeeld een, een lening afsluiten omdat ze een, uh, van de kei een woning krijgen maar spulletjes nodig hebben? Nee, nou dat zie je. Daar is dan wel de bijzondere bijstand voor. Dat die is ook trouwens. Dat zal in de voorjaar is meer geld aan uitgegeven. Maar die lening. Nou, het gaat niet alleen om geld. Het gaat natuurlijk ook om. Het uh, is niet handig om dat te doen.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 Maar omdat het voor mij een oorlogszone geweest is. Uh, dus ik heb echt die burgeroorlog de, in mijn appartementje aan de Zeestraat. heb ik gewoon uitgevochten. En dit heeft het me gekocht, lieverd. Ja. En hey, omdat er meerdere bundels zijn, vroeg ik dit. Want uh, ja, ja. anders ja. verwijzen we de mensen naar, YouTube nee, naar nee, YouTube. nee, nee, nee. En nu verwijzen de mensen naar Kopenboek. boek. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar dit is dus, een voorbeeld wat hier niet ons staat. De intekenlijsten liggen nog altijd uh, bij de diverse horeca-gelegenheden, Waar ik regelmatig uh, mijzelf staande probeer in te houden. Inkopper. <laughs> dus uh, ja, ik krijg van drinken ontzettende dorst. <laughs> en inspiratie. Ja, ook dat. Ook dat. Maar uh, ik zal uh, uh, de kliksbaan, Café Nuf, Sheila's Broodjeszaak, uh, Café 4, Laurel en Hardy en Talasa.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 De bundel is af. Ja. Het heeft je veel energie gekost. Ja, ja ontzettend. Uh, we hebben je ook veel heen en weer gelopen naar de sportschool om weer wat energie op te doen. Ja, ja klopt. Uh, is het nu rust eventjes in huizen te mesten? Of zit de meneer Te Mester iedere dag weer om acht uur achter zijn tikmachine? Uh, Computer. Nou, ik had mezelf voorgenomen om uh, goed te voelen wanneer ik weer klaar was voor een, uh, voor een volgend project. Uh, ik ben inmiddels alweer bezig uh, met een nieuwe dichtbundel.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 Wat in het vat zit, dat verzuurt niet natuurlijk. Nou, jawel hoor. Want uh, uh, zuurkool bijvoorbeeld. Anders heeft het geen zin om het erin te doen. Want anders wordt het niet zuur. Dus ik begrijp niet waar dat gezegde vandaan komt. Maar vooruit. Uh, dus uh, nee, Donner is wel echt zo goed. Uh, uh, dat het een grote uitgever verdient. Maar er zit ook een bepaalde versdatum aan een roman. Hè? Dus ik schrijf vaak in tijd vooruit.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 als je een vooruitziende blik hebt. Maar het heeft natuurlijk geen zin om dat achteraf uit te geven en te zeggen dat je voorspellingen uh, doet. Nee, dus uh, wij wachten weer uh, tot de volgende man. Maar eerst uh, puur te mes. Nou ja, uh, te bestellen bij iedereen die, uh, die je net genoemd hebt. Uitgevers mogen zich melden. Uitgevers uh, ook. Ook via mijn Facebook. Uh, dus. Dat dus alle uitgevers die nu luisteren kunnen naar de Facebook van Marco de Mes en kunnen zich melden. Marco, ontzettend bedankt voor het ja, voorlezen van het gedicht. En de uitleg, de Romein. Dankjewel. Graag gedaan, jongens. Als we nou nog meer tijd hadden, gaan ze wat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 Nou, Erik heeft een, een, een Payroll bedrijf en die, die uh, doet dat voor een heleboel Nederlandse muzikanten. Dus daar Aha, ligt een geweldig kijk. netwerk.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 Het oude... is bijna jammer dat er niet meer gerookt mag winnen. Ik, ik, ik wou er net over beginnen. Je moet eigenlijk een rookmachine bijnemen. nemen. Ja. Oude... die oude sfeer weer, uh, weer erbij. Ja. Ja. Ja. Maar, uh... maar dan wil ik ook die dame die erbij hoort dan. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, is een... oh, dat hoef <laughs> jij niet te zeggen. Nee. Dat begrijp je wel. Ja, dat begrijp oh, okay. ik wel. Okay. Dan wordt het handje kloppen. Hey. Ja, wordt ja, dan, handje kloppen. Handje. Ja, dan wordt het handje kloppen. Hans, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Menno Daams ja. en Ronald Jansen-Heidmeijer. Ja. Wat is daar speciaal aan? Nou, uh, Menno daams uh, loopt al heel erg uh, lang rond. Uh, uh, geweldige trompetist. Uh, dan, kijk, die jongens het zijn allemaal professionele muzikanten.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 voor september het nieuwe programma. Kan ja, dat? Ja, zeker. Okay. zeker. En, en jullie zeer bedankt voor de afgelopen negen maanden de tijd die jullie hebben genomen om dit, uh, dit verhaal aan te horen. Dat viel niet mee. Dat nou ja, je, je zegt het al. Maar... Het gaat van mijn tijd af, dus ja. We, ja. Moeten, we moeten je dat een beetje inbinden. Hans, ontzettend wel. bedankt. En okay. we zien je eind augustus terug voor het Vraag nieuwe gedaan. programma. Fijne gedaan.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 In de morgen een digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablets, smartphones, etc. Ook bij Ook Zandvoort aan de Vleemingsstraat 55. En vrijdags kan je medische gymnastieken ook bij de Vlamingstraat 55 om kwart over negen tot kwart over tien. Dan de herhaling van dit programma op donderdag van 8 ja. tot 10 uur in de morgen. En wilt u de uitzending gemist downloaden, ga dan naar www.zfmzondvoort.nl. Vul de datum en de tijd in, let op één uur later invullen. Dus een de hele, hele procedure. Ja, nee, dan gaat het verkeerde uur luisteren. En anders kan je donderdag gewoon luisteren op de spellijsten. Dat kan ook, ja. ja. Um, ontzettend bedankt, Hotel Hoogland, dat wij hier weer te gast waren. Hans, wij hebben geen zomerstop, wij gaan gewoon door volgende week. En wij danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Wij de techniek, Kordraaier, Marcus van Dam en Jan Hollander. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Speciaal Marcus voor het lesgeven, dankjewel. Uh, redactie, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en natuurlijk Geri Rutte als eindredactrice. Uh, Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Emanueel.